De trein was gegaan.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 Het uh, begint in 1941 dus op deze dag. Ze was toen 37. Uh, en zij is een Joodse vrouw die uiteindelijk ook uh, allee, uh, ja, papier, uh, papierwinkel deed voor de Joodse, Joodse Raad.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 Uh, uh, is op dit moment nog niet... Uh, Oké, okay. uh, nou, het is wel een vage verhaal. Ze hebben iets gevonden wat het elkaar vormt, maar ze kunnen wel met dat ding kunnen ze iets anders meten. Goed! Ja, dat ja. Lijk, ja. lijkt me vrij onstabiel. We zijn je, zo, helemaal, ja. kwaad. We zijn je helemaal kwijt. Ja. Wij, wij zijn nu net zo onstabiel als dat deeltje. Ja, dat daar waren Oké. Ja, okay. nou, uh, uh, In 1959 wordt ja. uh, Barbie ja. geïntroduceerd. Dat is de eerste modepop van Mattel. Ja, leuk hoor. Ja. 1959. Ja, Deze, heet uh, je, Rut.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 En die gingen er ook nog eens een keer naar kijken. Zelf waren ze eigenlijk van overtuigd dat er geen vlekken waren... maar andere dingen. Nou ja, uiteindelijk heeft heb er nog naar gekeken... en Christophe Steiner heeft er naar gekeken. En uiteindelijk kwam ze erachter dat zijn toch alle explosies op de zon... en die zorgden voor die vlekken. Maar goed, dat was 1611, hè? Even vind ik altijd zo leuk om te plaatsen. 16 jaar. Heel lang geleden waren ze gewoon met een sterren kijken waren ze naar de zon aan het kijken. Heel bijzonder. Goed, wat gebeurt er nog meer? Ja, en bijna vier jaar na uh, het ongeluk met de Space Shuttle Columbia. Uh, ja, wordt de laatste. Uh, um...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 in te kunnen gaan. En dat is allemaal gelukt. Goed, okay. nog meer? Het is vandaag precies vier jaar geleden dat Ivo opstelt... en Fred Teven... Ja. dat die, uh, die ellende hadden met... Uh, die ellende? De, <laughs> ja, voor hun, dus ja. zeker. Dat ze uh, met... Uh, informatieversterking over de financiële afspraak met crimineel case H. Ja, ja, dus ja, met dat... uh, opstelten. Ik denk dat we heel goed uh, bezig zijn. Ja, jullie waren een leuk stel met z'n tweeën. En uh, uiteindelijk gingen ze aftreden. Ik kan me nog wel, af, nog, nog wel, dat ze, nog, nog wel herinneren dat ze aftraden. En toen moest Fred toch nog iets zeggen. Met die deal is helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Stond stond op het punt om, van, om weg te lopen van die microfoon. Toen kwam hij terug en toen, toen zei ik, ja, ik, ik, ik... Met die deal is helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Ja, en nu ga ik weg. En nu ga ik weg met de bus. Ja, met de bus. en. Uh, ja, goed, het ging ook over KSA. KSA heeft heel veel drugs uh, ja, gedeeld. Echte invoeren en uitvoeren. Allemaal dat soort grappigheid. En dat, uh, had iets van 21 miljoen dollar daar, of, uh, euro ermee verdiend. Dat moest hij allemaal inleveren. En uiteindelijk had hij heel belangrijke informatie... waar zij weer iets mee konden. Uh, konden de Ifonie Yvonne, uh, Yvonne, Yvonne, Yvonne, en Fred uh, <laughs> op Ja, opstelten. En uiteindelijk uh, ja, hadden ze zoiets van... oké. Okay, um,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 Uiteraard, wat nog meer? Ja, in uh, 1945 uh, bezet, uh, bezetten de Japanners op deze dag uh, uh, Vietnam. Oh. En wat uiteindelijk dus. Uh, oké. Oh, oké. Okay. Ja, nou. nou, ik heb uh, verder geen geschiedenis. Ik had geen We hebben nu een Was tijd. Klaar? Ja, we zijn er nog klaar. Er is echt helemaal niks gebeurd in de wereld. Nou, er is genoeg gebeurd, maar. Uh, niks vind het interessant. Dat is echt meer. Nee, dat is zeker waar. Nou, goed. Eerst even muziek straks, de verjaardagen. Go. I hadn't tell me.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 De Russische Marszonde bereikt Mars. En uiteindelijk de van de Karabi Sputnik 4. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Allemaal deze datum. Dat is de, dus de geboortedag van Jorin. Uh, Kijk Jorin? Ja, dat is wel apart. Ik laatst, was sowieso dat uh, hij uh, geboren was natuurlijk in Rusland. Dat, dat is niet uh, onbekend. Maar dat eigenlijk... Uh,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 Uh, bind, Torture and Kill. Och gezellig. Het is een city-moordenaar uh, die uh, een tiental mensen uh, om het leven heeft gebracht. Ja. Uh, ja, op toch wel een vrij uh, martelende manier. Oké. Okay. Dus uh, hij had uh, gediend in, uh, in uh, uh, onder andere Zuid-Korea. Uh, uh, oh, hij had een trauma de, opgelopen. Ik, ik denk dat dat, dat wel de, de, de reden is. Yeah. Hij is zich vervolgens nog uh, ingezet zetten uh, in de politiek en... Uh, ja, in 2005 uh, uh, kwam de reg uh, ja, werd hij uh, gearresteerd. En uh, heeft hij uh, levenslang uh, warm yeah. Ik lees hier nog even met je bij. Hij werkte onder andere voor een van een security uh, systeem alarmbedrijf. En uiteindelijk is hij zeg maar een tijdje niet daar actief geweest. Maar hij kon wel zeg maar allerlei alarmsinstallaties omzeilen, waardoor hij huizen binnen kon komen. En daardoor ook uh, halve families heeft vermoord, staat hier ook. Oh, ja, klopt. Ja, ja. Nou, een, gezellige ja, op gezellig vriendje, ja een gezellig gasten. een gezellig vriendje. Goed, wie ook jarig is, uh, en hij is al heel oud, uh, is... Uh, uh, hij heeft een momentje, ik heb het wel ergens, Lloyd Price nou, dat is vandaag net 86...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 Nef, niet zo'n je Goed. Ja, ja, ja. zij uh, is nog steeds bezig om dat onder aandacht te brengen, seks. Dat is ook wel goed, want eigenlijk we zijn zo conservatief dat het uh, zo'n sekspraatje af en toe tussendoor is. Dan, ja. ja. maar we denken ook dat mensen boven de 40 geen seks meer hebben en zo. maar dat is Hebben boven... mensen boven de 40 seks? Ja. Gadverdamme. Ja, vies, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Jij zit ook met twee neukertjes aan tafel hier. Oeh. <lacht> nou, doe nou maar weer even normaal, hè. Zeg, wie is er meer jarig? Ja, uh, Erik Dijkstra. Ja, wie is dat ook weer Erik wie Dijkstra? Wie is dat ook weer? I uh, Jakhals Erik. Hij is onder andere bekend geworden door de, door de jakhalzen bij de Wereldrijd Door. En hij presenteert uh, tegenwoordig uh, Bureau Sport. Dat is uh, echt helemaal jouw programma. En dat hoor ik al gelijk. En hij is die, uh, die krullenbol met die bril op. Uh, oh ja, die. ja, ja, ja. ja ik, ik, ik, Sinds kort krijg ik ook een sportprogramma. Dus dat is makkelijk scoren. Dat is echt mijn programma.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 Deze John Kale kwam uh, Lurie tegen in 1965. Het verschil kon niet groter zijn. Hij komt namelijk uit de klassieke wereld. Deze John Kale. Maar uiteindelijk hebben ze nog een tijdje muziek gemaakt... met z'n twee in de Velvet undergrounds. Uh, uh, dit is ook bijvoorbeeld zo'n plaat. Dit is dan iets ruiger. Heroin. Alles ze verder allemaal niks mee natuurlijk. Met heroïne en zo. Gebruikt natuurlijk helemaal niet. Ze waren er ook helemaal tegen.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 Oh, dramatiek. Druimte vanaf. <coughs> hij was drummer. Hij is later ook weer uit de band vandaag gegaan. En toen is hij opgevolgd door. Eh, ook door een Gary. Oh, dat heb ik niet opgeschreven. Maar goed. Ja, nog even een plaatje van de, van de is wel weer leuk. Ook van de Walker Brothers. Gary Walker. Hij was drummer en zanger. Nou, ik hoor al maar een, ik heb wel het idee ja? dat, dat zijn muziek van Easy on Yourself. Dat het ook weer door Bert Beckerrek is geschreven. Daar lijkt het wel op ja. Ja, hè? Ja, heeft en dat is gezongen door Diane Warwick werd het ook gezongen, Easy on Yourself. Ja. Oh, misschien is daar het origineel van. Nou goed, ik wil het vandaag nog noemen. Rob Tripp wordt vandaag ook jarig. Ja, klopt. Ook een presentator. Hij is bijna 60. Wat ziet hij er nog goed uit, horen nou, te roepen? Zeker, zeker. Maar ja, hij, is, uh, hij, is radio, hij is ook radio en televisiepresentator geworden.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 I'm getting now by all my towering She found me in the morning, December in my eyes. Falling apart, blood shot outside Craig, Maddie Hospital. As she flies. Here is rain and leaves, all once so neatly woven around that laurel wreath. But you found me. So that's You Might Hear Me. Ze heet de nieuwste ideeën van Bears Den. En het is zweefel wat ze maken. Het is ook oh, zo so lekker zondagochtend muziekje wat je hier kan verwachten. Het is er alweer tijd voor. Zandvoortse berichten. Maar ze flinke stormschade bij pizzeria Mini... En uh, ze hadden pas alleen nog een feest dat ze 30 jaar bestonden. Maar ja, dat feest was al lang alweer uh, voorbij. Want ze werden gebeld thuis dat een gedeelte van de dakbekleding... was gewoon verspreid over de omgeving. Het lag echt over op bezaaid. Dus toen moesten ze snel te plaatsen. En toen hebben ze proberen alles weer een beetje dicht te maken. Alleen het waait er zo hard. Dat is eigenlijk bijna... Ja, het was te gevaarlijk om even op het dak te komen. Dus ze moesten even wachten. uiteindelijk hebben ze dat allemaal weer winddicht gemaakt. Maar het is wel een beetje een domper naar... 30 jaar feest ja. dat je dan de volgende dag hier ja, dan dan dan bij elkaar moet harken. Dat dan het dak eraf gaat met een feest, dat Ja, dat, dat... vracht je op een andere manier dan, ja, hè? Ja, precies, precies. Beetje jammer. Ja. De andere manier om het dak eraf te gaan. Ja, ja vertel, dat wat zeker wat... weten. Ja, hoe heet het? Vorige week werd de 18e editie van het AD Misdaadmeter geproduceerd. En Sandvoort staat dit jaar op de 29e plaats. Oh, dat, dat, dat, dat oh. valt mee. Zeker als je bedenkt dat vorig jaar we nog op de 11e plaats stonden. Hey, kijk. Nou, eigenlijk op alle uh, vlakken. Ja, hoeveel, hoeveel meldingen, hoeveel, hoeveel meldingen gaat het dan? 10, 12, 13? Nee, wel echt een stuk meer. Echt meer, oké. Okay.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 Ik bedoel, uh, als het te koop zou zijn, zou ik het misschien wel aanschaffen. Maar het is, uh, ja, het is iets mysterieus. Een beeld bij het oude kringloopwinkelgebouw. Goed. Yeah? Ja, de jongeren van de Veggie Squad organisatie uh, hebben onlangs een, een fotowedstrijd uh, um, gedaan. Yeah? Schiet een damhert. En dit is om uh, actie te voeren tegen ja, het afschieten van de damherten.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 ja. ja, maar goed, als, als de Zandvoorts niet wil laten schieten... dan moeten ze wel realiseren dat het gewoon een, zeg maar, een dierenpark wordt... waar die dieren overal rondlopen. En maar dat je dat dus al wel tijd één is... keer per jaar een nieuwe auto moet aanschappen. Want ja, je, je, je rijdt met de auto tegenaan tegen zo'n beest. Maar hun doel is om te voorkomen dat die damherten worden afgeschoten. Uh, ja, maar dat is dan dat risico, zeg maar. Of je wordt afgeschoten of je wordt aangereden. Dat is zeg maar de keus, Ja, ja de twee smaken, meer zijn er niet. Ja, en ik bedoel, groenafval wordt allemaal gewoon op straat gegooid, want die beesten kunnen dat gewoon allemaal opeten... Dat het hoeft allemaal niet opgehaald te oh ja, worden dat oh ja, dat is dat echt wel goed. Ja, ja, dat is wel ja, ja, ja. aan hoor, echt wel. Ja. Ja. Ja. En dan uitkijken dat het dus groen niet gaat smeulen in grote stapels... want dan, want dan krijg je weer brand. Oh. En daarom, mede daarom, is op vrijdag 22, 22 maart in locatie Noord... en op 1 april in de blauwe tram... is er een uh, voordelingsbijeenkomst over brand- en inbraakpreventie.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 Nou ja, altijd goed op een beetje weten, vuur. Maar... Gelukkig uh, gaat het gas weg. Het heel snel. Ja, gas weg en ook oh, kaarsen. Hallo. Best wel lekker zweefel. maar het is wel levensgevaarlijk kaars ook was ik in een restaurant. Daar hingen volgens mij wel 400, 500 kaarsen in stonden overal te branden. Ik denk van wat the fuck? Waar is je uitgang? Oh, daar zijn het gangen, daar... Daar, daar, daar hebben ze tegenwoordig van die, van die elektronische dingen. Dat is ook handig. Eén ja. trompie alles uit. Ja. Weet je, waarom moet dat nou nog met van dat die, van uh, echt die kaars. echte die kaarsjes? Dat ik is, het is, het echt is echt toch nergens voor nodig. CO2 slecht en zo. Ja, ja. dat is toch goed. Het is altijd een speciale techniek om dat allemaal in één keer aan te Steken, maar ik vond het ja. toch wel uh, gevaarlijk. Goed, het is de opname geweest van een videoclip? Je hebt namelijk een, uh, een Zandvoortse muzikante, uh, Wendy Moore. En die is al nou ja, echt twee, drie jaar geleden gestopt met paardensport. Daar heeft ze heel veel geld mee verdiend. Want in de paardensport kan je toch heel veel geld verdienen. En ze denkt ik ga nou kiezen doen wat ik leuk vind. Dat zeg maar zijn paard vond ik echt vreselijk. Nu is ze muziek aan het maken, ze speelt gitaar en ze heeft een, uh, een single opgenomen. En dat heeft ze bij de Wim -Gertenbach College heeft ze opgenomen. Op unieke locaties, in lokalen en op allerlei leuke plekken. Zes leerlingen hebben gefigureerd in die clip.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 trouble.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 En daarnaast doneert het reisverzekeringsbedrijf 10.000 dollar aan een instelling... die kinderen met een leesachterstand helpt en de twee oh, okay. scholen waar Andrews les gaf. Oh, okay, ik vind wel. het wel heel leuk, dit. Ik wil zeggen, je gaat naar Een beetje Harry Potter-achter of, of nee, uh, Willy Wonka-achter. Van de geheime ja, prijsvraag. Ja, de, ja, ja, en, uh, ja, precies. De Golden Ticket, weet je? Ja, precies, dat ik. Maar goed, dan ga je naar Rusland. Of gingen ze naartoe naar Schotland? Okay. Ja, waarschijnlijk zou het heel goed kunnen dat ze of voorvaderen voorvader heeft of zo, denk ik. Ja, oké. Okay. Dat nou, zijn gaan ze natuurlijk aan... veel, hè? Alle gevangenen die gingen naar Amerika. Ja, goed. Dan gaan ze daar misschien nog verder. Een graven. dat is net zo'n land ervoor. Ja. zoekt naar uh, Monster van Loch Ness. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje discriminatie. Want mensen die een, niet zo goed zijn met, uh, met hun ogen... Die, die zijn gediscrimineerd. Of lul nu echt heel raar. Oh, Marcus. dyslectische, dys, ja, dyslectische ja, mensen die mogen niet meespelen, want ze kunnen het niet. Ze kunnen niet oh. lezen. Ja, vertel, Marcus. Ik ga me nou zeggen dat dyslectische mensen niet kunnen lezen. Nou, moeilijk kunnen lezen. Moeilijk. En een prijsvraag die verstopt zit in een reisverzekering. Ja. Uh, kleine lettertjes van een reisverzekering, nou, die kun jij echt niet vinden. Nee, nee dat, kan oh, je dat, ze, dat, dat zeg jij.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 Ja, op de televisie is bijna niks meer te vinden. Alles gaat via dat soort uh, door diensten. En die steken er heel veel geld in om dingen, dingen ook te maken. Alleen series en films natuurlijk. Goed, nou, uh, dit is het alweer tijd voor die landenkeuze? Jazeker. Ja? Ja, het leuke uh... is, uh, dit nummer is... Ja? Uh, Lloyd ja. Price heeft deze ooit uitgebracht... maar Al Green is er met de uh, credits van doorgegaan. Oké. Okay. En dat is ook wel een, een fijn nummer. Heel fijn. Terug naar nee, de jaren 70. Al Green, let's stay together. Ah. Rustige muziek van Elk Green op de zaterdagmorgen. Ja, zie je, we hebben natuurlijk pas geleden een nieuwe logo uh, geïntroduceerd. En daar is een lekkere gitaar te horen. En dat hoor je ook terug in onze muziek. Steeds meer gitaar komt in de uh, vorm. Dit is wel eens even fijn, hè? Ja, dit is ook wel fijn. Een relaxte gast.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 Ja, Is dat uh, volgend jaar dus, of zo? Jaren... Ja, we gaan denk ik volgend jaar een feestje weer. Ja, dacht je? ik wel. Oud feest. Nou, kijk, ik ben er nieuwsgierig niet naar. Nou, vandaag in de Telegraaf uh, te lezen over uh, een Nederlandse vrouw van ruim 70 jaar en een Duitser zijn door de uh, Spaanse autoriteit aangetroffen in een horrorhuis.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 En euh, nou ja, zoveel mogelijk al, al het geld proberen af te pakken. En uiteindelijk euh, zijn ze opgepakt. Dat is maar goed ook. Een horrorhuis in Spanje was dit. Nou, ja. ja, dat heb ik inderdaad Jum, ook gelezen. Dat ja, heftig. Ik denk van ja, ja. daar is uh, geld te halen bij Je denkt, uh, is dat, dat nou echt waar? Dat zijn van die goedkope films. Nou nee. Het is, dus, we zijn echt, dus echt, moet je je voorstellen dat het als echtpaar dat je het gaat bedenken ook. Hè? Dat je dan tafel nou, hoe kunnen we nou vakantiepark gaan beginnen? Ja leuk, mensen over de vloer lijken me echt ja. hartstikke gezellig. Zo. Nee, gaan we gaan weer zijn oudjes doodmaken.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 10 uur, straks 10 uur. Goedemorgen, is antwoord natuurlijk. The False Part 1, Everything Not Safe Will Be Loved in Degrees.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 Ik heb het niet nee. heel goed gevoeld. Nee? Ik maar, heb wel de serie uh, gekeken en zo. En ja, dat is dat natuurlijk de, de waarheid. Ja, dat is ja, de vraag. Dat is de waarheid, ja. Okay. ja maar uh, het probleem is een beetje dat... Er lijkt nu gaande van dat het hele principe uh, onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ja. Wordt een weggezet. Weg ja. ja, ja. En ja. dat is... Daar uh, uh, ja, lijkt het wel een beetje op. Ja. Maar goed, ze kunnen hem ook natuurlijk niet vrij laten gaan. Dus ze we moeten wel iets vinden.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 dus dan kan hij daar toch op veroordeeld worden dan? Ja. Als jij dit effect bij iemand hebt... dan, dat, dan dat... mag jij daar ook wel voor veroordeeld worden. Precies. Misschien kan niet hard maken dat hij alleen mensen heeft ja. omgelegd... maar hij heeft wel persoonlijk leed maar aangedaan. Ja, moet je dan nog steeds ja. bewijzen dat het door hem komt? Uh, ja, nou, dan moet je wel. er zijn wel bandopnames van. Dat hij, uh, die zijn niet misleidend. Ja. Ah, maar wacht even. Als je bandopnames van mij terug hoort dat ik boos ben... Nou, dan denk je, degene die dat aan heeft gehoord, waar ik tegen aan het praten ben, Nou, die heeft dan ook een van de traumatische ervaringen... zijn je nooit op, nagedragen met uh, rechtszaken en zo? Ja, nee. nee, nee. Nou, heb je wel stinkende was Want er zijn ook bandnamen van die anderen, natuurlijk. die is ook boos op mij dan weer. Oh. Ja, okay. het is alles al moeilijker materiaal. Oh, ik wist man. niet dat jij zo was, joh. Ja, ik kan, heel, uh, ik kan echt heel boos zijn, gewoon. Oh, heb je dat ja, nooit nou, meegemaakt? Katmarker. Nee. kan Mooi, elke keer na, na, na Wij het radioprogramma. We spelen radio mooi weer Gaat tegen elkaar. Ja, na het radioprogramma, jongen, dan krijg ik de wind van voren. Dan krijg ik echt denk, van. So. Dit was fout en dat was fout. Echt dat moet de volgende keer. Echt helemaal anders, hè? Anders oh. doe ik het niet meer. Ja, je hoort het, hè? Het zit er wel in. Het had... smeulend... Uh... Ik zag... R R Kelly zag ik... Uh, zag ik afgelopen week. Toen dacht van... Hé, hey, ik herken me wel iets, uh, iets van mezelf in de Kelly, gewoon. Weet je, dat hij zo echt emotioneel in de kamer is Ik heb het gedaan!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 Is ja, dat vanwege ben... het stoppen van Twan? Ja? Nee, ik, dat... ik denk niet dat dat de reden is. Maar nee. mijn neefje is inderdaad gisteren helemaal gezond uh, geboren. Ja, gefeliciteerd, man, gaaf gewoon. Echt vernoemd naar Twanhuis, echt. Dat goed gebaard. Nou, dit was Toebak Leeft. Volgende week meer. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...